Jan van der Putten met het NOS Journaal. Schiphol waarschuwt dat het vandaag opnieuw druk wordt op de luchthaven. Door de wilde staking van KLM bagagepersoneel... gisterochtend is een achterstand ontstaan. 110 vluchten werden geannuleerd. Duizenden reizigers konden daardoor niet vliegen. KLM probeerde na de staking nog zoveel mogelijk mensen... op de plek van bestemming te krijgen. Maar een deel van de vluchten is omgeboekt naar vandaag. Het bagagepersoneel legde het werk neer uit onvrede... over onder meer de inzet van extern personeel. In Frankrijk gaan straks om acht uur de stembureaus open... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Het gaat tussen de radicaal-rechtse Marine Le Pen... en de huidige president Macron, die in de peilingen aan kop gaat. Hij zou zo'n 57 van de stemmen krijgen. In Frankrijk wordt rekening gehouden met een zeer lage opkomst. Bij de vorige stemronde, twee weken geleden... bleef een kwart van de kiezers thuis. Dat was in twintig jaar niet voorgekomen. President Poetin heeft in Moskou een dienst bijgewoond vanwege orthodox Pasen. Sinds de oorlog in Oekraïne begon, is die nauwelijks in het openbaar verschenen. Poetin gaf in de dienst een versierd paasei aan de leider van de Russische Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill. Die steunt het beleid van de president en geeft het Westen de schuld van de invasie. VN-topman Guterres gaat morgen naar Turkije. President Erdogan heeft goede contacten met Rusland en met Oekraïne. En dat maakt hem volgens de VN een interessante gesprekspartner. Dinsdag praat Guterres met Poetin. Zeven opvarenden van de lekgeslagen Japanse toeristenboot... zijn gevonden door de hulpdiensten. Volgens lokale media lagen ze bewusteloos in het ijskoude water. Er waren in totaal 26 mensen aan boord. Het schip belandde gisteren in slecht weer.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 Ja. fall I say it all seems to make sense. You're taking away everything, and I can't. Do Strong. Speelt het met me mee? Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet ik wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwet. Ook al is het nu of nooit. Ik wil niet zelf. Ik back, girl. Come right back. Give me one chance, just a little. Let me make a